Een plek om lief te hebben, Aldus toon Hermans. En het is zoiets als thuiskomen volgens Herman van Veen. We hebben het over Koninklijk Theater Carré. Het bestaat 125 jaar. En dat gaan we vieren. Welkom bij Dit is de Nacht. Vannacht een theater voor al uw herinneringen aan theater en Schouwburg. En ook oud Tweede Kamerlid Boris van der Ham doet mee. Goede nacht. Fijn dat u in de uitzending wilt er komen. Op het ja, onchristelijke dit, tijdstip. Dit, dit, ja, ik wou het net zeggen tegen de EO, maar ja, uh, ik, ben nee, ik laat het aan jou. Ja. Tot voor kort zat u namens D66 in de Kamer. Sinds zaterdag bent u de nieuwe voorzitter van het Humanistisch Verbond. En u schrijft boeken. Gaat u ook weer acteren? Nou, uh, dat is nou niet direct het plan. Maar als je een mooie rol hebt en ik kan in het carré ja, spelen... dan wil ik er nog wel eens, eens overwegen. Dat wel. Maar, uh, het is maar, geen ambitie? Nou ja, god, ik heb op de toneelschool gezeten ooit. Hè. Ik ja. heb uh, geschiedenis gestudeerd, maar ook uh, op de toneelschool gezeten. Dus ik heb wel een, een verleden daarin. Nou, ik weet niet of dat nou echt mijn nieuwe bestemming gaat worden... maar ik sluit dat soort dingen nooit uit. Had het er wel eens verlangen naar om, om weer op het podium te staan eigenlijk? Um, op een ander soort podium, op het culturele podium, als Kamerlid? Nou, ik ben wel eens gevraagd voor bepaalde dingen. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar wel eens met Hanne uh, is een uh, hele goede actrice hebben we een keer een scène gedaan uit Who's Afraid of Virginia Woolf*. Dat deden we in het nieuwe Lamar-theater, een prachtig theater ook in Amsterdam. En daar heb ik toen uh, vond ik fantastisch om hier voor een grote zaal te staan. Dus uh, en heel af en toe doe ik nog wel eens wat kleine dingen. Maar ja, dat is natuurlijk niet, uh, dat is niet op dit moment mijn, uh, mijn hoofdambitie om nou weer fulltime acteur te worden. Er zijn andere dingen op mijn pad. Maar uh, nogmaals, ik sluit niks uit. Ik, heb het, uh, ik, ben, ik, ik ben een uh, klassiek geschoold acteur op de toneel, Academie in Maastricht. Dus ja. soms kan ik het niet laten. Ja. Of is het misschien ook wel lastig om, om als oud-Kamerlid dan weer het uh, toneel op te gaan? Want je hebt misschien toch een bepaald, je hebt een bepaald imago. En werd er gezegd van, nou ja, ja je, hebt, je bent ooit wel acteur geweest, ja. En als je dan weer uit zou het weer niet kunnen, ik geloof niet, daar kreeg ik me daar allemaal nooit zo zoveel van aan. Als ik het uh, mooi en interessant vind, dan zou ik dat wel eens doen, maar het is niet het eerste waar ik nu aan denk. Heb je al een aanbieding gekregen, een aanbod, of niet? Oh, van alles, maar dat zijn allemaal dingen die, ik, uh, die soms heel erg interessant zijn. Oh, uh, je wilt een theater, bedoel je? Ja. Ja, ja, zeker. Ik heb, wel, ik heb nog wel een rol aangeboden gekregen. Ja, dat eens. heb ik niet gedaan. Ja, nee, dat heb ik niet gedaan. Wat voor rol was dat? Moest ik een paar, een paar weken, een paar maanden in het zuiden van het land zitten. Dat zag ik nu niet zitten. Omdat ik nu, ik, ik ben op zoek naar ander soort werk. En ik ben zelf ook een ja. eigen bedrijf. En uh, ik, uh, nou, ik heb ook andere dingen te doen. Dus zo'n heel lange, uh, zo lang engagement, daar ben ik niet op zoek. Absoluut niet. En, en om wat voor rol ging dat dan? daar weet ik niet. Ik, heb, ik ben er niet op ingegaan. Oké. Okay. We hebben het over Carré. Het bestaat 125 jaar dit jaar. Waar moet u aan denken als u denkt aan Carré? Nou, ik moet allereerst denken aan. Uh, dat ik uh, voor de eerste keer kwam. en dat was ik een jaar of na, 12 of 13 of zo. en uh, ging ik naar de revue van André van Duin. Met wie was u? Met uw ouders? Uh, met mijn moeder. Ja, we kennen hem. Ja. Was uw rol? Oh, wij waren er geloof ik allemaal, We hadden een aantal kamerleden hadden we, een aantal uh, teksten die we moesten uitbraken. Ik weet niet ik weet precies wat voor rol het was, maar het waren hele korte tekstjes. Maar het was een enorme productie waar ook Jobco hem een functie in had en weet ik niet allemaal. Er waren heel veel mensen aanwezig en uh, een hele grote, grote koor was er ook. Dat, dat ben ik allemaal een beetje vergeten wat het was. De voorstelling op zichzelf was, ook, uh, het was maar eenmalig. Maar het feit dat, dat Tom Hofman dat zo mooi deed... en dat de koningin zo ontgoerd was in dat mooie grote theater... en dat hele intieme karakter wat het opeens kreeg, dat vond ik heel indrukwekkend. Vindt u nou Carré ook zo ontzettend speciaal? Is het anders dan, dan andere theaters? Nou ja, het is in ieder geval heel groot. Je hebt geloof ik nog wel het, het muziektheater... dat natuurlijk een paar honderd meter staat... wat ook een heel groot theater is een heel groot toneel. Maar dit is natuurlijk en groot en heel oud... En, euh, nou ja, inderdaad, hele uh, gerenommeerde artiesten, zoals inderdaad uh, Toon Hermans en, en, en Tim Sonneveld. tot aan de huidige grootheid die staan daar. En dat is heel uniek. En ik ben vorig jaar met mijn geliefde, en ik, is naar een kerstcircus geweest. Dat was ik nog nooit geweest. Ik had nog nooit Carré gezien in zijn oorspronkelijke bestemming. Ja, want zo is het, het begonnen. Ja. ja, precies. En dat vond ik... Fantastisch om ook in Carré een echte een leeuw te zien, een leeuwentemmer. Dus toen vond ik, toen uh, viel het ook wel een beetje op zijn plaats. Dat Carré uh, nou ja, ooit is begonnen met echt een piste in het midden van het theater waar iedereen omheen zat. En dat vond ik ook wel heel bijzonder om dat een keer te zien. Is het backstage eigenlijk ook zo mooi? Want dat weet u? Nee, backstage is het allemaal niet zo heel mooi. Oh, nee? Het is allemaal heel erg, heel erg gemoderniseerd. Dus het is allemaal uh, keurige kleedkamers... Maar waar misschien vroeger nog wel kleine trampjes waren en, en een beetje stoffig, is het nu eigenlijk hypermodern. Ja, dat is toch wel een beetje je jammer? Dan, ja, goed. Als je ook dagelijks moet werken en je moet je, je, je brood verdienen, dan is het ook wel goed als het een beetje goed geregeld is met de, de, de ornamenten en de, en de grandeur, zeg maar. Een beetje het, het, het, het voorname en ouderwetse, zeg maar, wat je ziet als publiek. Dat ook heel mooi is, dat zie je aan de achterkant, zie je dat niet zo. Ja. Dat is gewoon een, een, een bedrijf waar vooral ook hele mooie voorstellingen moeten worden ge gemaakt. En nu, nu, nu bent u eigenlijk misschien wel net zo druk als toen, u, toen uw u lid was, of niet? Nou, dat inderdaad heel veel mensen vragen: van ik ben nou twee maanden uit de Kamer, van is het nou, is het nou een zwart gehad? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb, uh, ik heb het vrij druk met veel lezingen gegeven. Ik heb ook een boek geschreven een paar maanden geleden waar ja. ik veel uh, over in het land ben. En ik ben inderdaad uh, voorzitter van het Humanistisch Verbond geworden. Dat is geen betaalde baan, maar daar ga ik wel toch proberen heel veel vrije tijd in te steken. Vind je het belangrijk dus... om dat te benadrukken of niet? Dat het geen betaalde baan is. Ik zag ook een stukje daarover op je website. Ja, nou ja, het is zo grappig dat mensen daar heel... Uh, uh, Heel erg beegje van nou, wat verdient dat dan enzovoort. En, nou ja, mensen doen ook wel eens wat gewoon omdat ze het belangrijk vinden en niet omdat ze ervoor betaald worden. Dus ik vind het belangrijk dat mensen dat ook, uh, ook, uh, ook, ook zelf goed weten. Ja. Uh, maar uh, nee, het is niet zo heel belangrijk, maar het is in ieder geval, het is, het is een feit. Uh, maar het is in ieder geval heel mooi uh, mooi, uh, mooi werk, omdat het natuurlijk ook wel uh, uh, in debat over leeft, een beschouwing over. Leven en dood is het humanistisch verbond heel belangrijk. Dus... Maar nu Je dus eigenlijk ge... ook nog, nog steeds geen tijd om naar het theater te gaan? Oh, jawel. Goh, jawel. Oh, jawel, oké. Okay. Maak ik, ik wel veel wel, wel, wel tijd voor. En er zijn heel veel mooie voorstellingen. Ook in Curie, maar ook in allerlei andere theaters waar ik vaak graag heen ga. En dan kom er... en... ik de zondag straks zelfs even weer in de theater. Dus ah. het ik in theater Bellevue ja. met de nachtgasten. Dus dat is een, een improvisatievoorstelling met onder andere, um, uh, nou ja, uh, met, met, met onder andere mij erin. En het theater Bellevue is avonds is het geloof ik om een uur of acht uh, is daar een improvisatievoorstelling. Leuk. Wat voor stuk is het? Ja, nou, improvisatie. Dus improvisatie, dus het is geen stuk. Nee, maar waar gaat het over? Nou, dat weet ik dus ook okay. niet daarin zitten, uh, bijvoorbeeld ook Anneke Blok, die kennen we, ook een, een actrice die uh, ja. zeer gerenommeerd is, die weten eigenlijk niet tot het moment dat uh, mensen in de zaal zitten, waar het die avond over gaat. Dus het is altijd heel erg spannend, dat is het idee van nachtgasten. Dus als mensen dat willen meemaken, uh, mensen zien ploeter, acteurs zien ploeter om er, om er een mooie voorstelling van te maken, dan moeten het dus allemaal naar de Bellevue uh, aankomende zondag. Nou mooi. En men kan u natuurlijk altijd mailen of bellen. Want u doet graag vrijwilligerswerk. Ja, precies. ja, mensen kunnen me altijd bellen. Of in ieder geval mailen. Heel goed. Hartelijk dank. Welterusten voor zometeen. Boris van der Ham, oud-Tweede Kamerlid, acteur. En hartstikke druk met schrijven. En als voorzitter van het Humanistisch Verbond. Hartelijk dank. Dank je wel. Ja, theater Carré hè, bestaat 125 jaar. Zometeen een gesprek uit Dit is de Dag met media-historicus Mariette Wolf... die een boek schreef over Carré. En uh, zometeen praat ik ook graag met u... over uw herinneringen aan Theater en Schouwburg. En hier, dames en heren, hier komt een liefdesgeschiedenis uit Den Haag... getiteld Tea Room Tango.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 Deze dame hierover wou even alles afrekenen. Ja, ik ben beluisterd. <totstuk> Wim Sonneveld en T-Room Tango, een van de grote successen van deze cabaretier. Een van de grote drie. Hij zong het in de show Een Avond met Wim Sonneveld uit 1964. Het lied verscheen op single in 1966 en stond twaalf weken in de top 40 en bereikte de 15e plaats. Nou, dit is niet het uh, laatste uh, eerste en laatste uh, kleinkunstliedje dat we draaien. Er komt nog heel veel meer. Theater Carré bestaat dus 125 jaar. Media-historicus Mariette Wolf schreef daarom een boek... met de toepasselijke titel Een plek om lief te hebben. In Dit is de dag vertelde zij waarom dit theater zo tot de verbeelding spreekt. Elsbeth Guteke en Thijs van der Brink spreken met haar. Hogeheer publiek, de voorstelling begint. Rotswater Zadiger, de oprichter van deze zaak, heb het mij zo vaak gezegd... mijn jongen, het personeel moet zich uit als correct gedragen... En het geldt zeer zeker voor mijn eerste boekhouder. Ja. Want een vrolijke boekhouder, meneer, is verdacht. Want van uw salaris kunt u niet vrolijk zijn. Zijn die Corrie en die Kan nog bij elkaar? Ja, want nergens op de wereld, wat geen sterveling denken zou, vindt men oprechter trouw. En dan riep mijn vader nog drie keer hiep, hiep, hiep. Kon ik ook geen touwen vastknopen. En dan riepen de anderen hoera. slaat dus ook eens een tang op een vijf. Ik dacht, die sfeer die moet je toch kunnen opnemen, dat moet toch te horen zijn. En dan heb ik dat met een microfoontje heb ik hier zo gestaan. En dan was er een half uur lang gewoon die stilte opgenomen van die zaal. Dan, ja, dat is dus niks. Medi-historicus Mariette Wolf Toon-Hermans zong over het carré... als een plek om lief te hebben, zo heet ook uw boek. André van Duin vertelde net dat hij probeerde dat, dat, dat magische van Maré, carré te vangen ja, op de baan, maar dat, dat lukt hem niet, hè? Nee, nee, maar hij heeft het natuurlijk wel ervaren. Hij stond er voor het eerst in de Snip en Snap revue als gastartiest. En vanaf 1974 met zijn eigen revue en dan jaren achtereen... een enorm kassucces. Groot succes. Het is ja. een grote zaal, zei u... Ja, 2000 man, vrouw. Ja. Um, dus je moet wat durven om dat te Je moet wat durven en het is ook een zaal... dat heeft te maken met de architectuur van het gebouw. Het is een uh, vierkant circus met steile tribunes. Als je mazzel hebt, uh, dan is die zaal een warm bad. Uh, Paul van Vliet heeft ook ooit gezegd... als het in Carré goed gaat, gaat het nergens beter. Als het een keertje minder gaat, dan uh, transformeert die dat warme bad... in een kille muur die al jouw grappen terugketst. Dus het, uh, Dan sta je heel kansen. eenzaam op dat podium waarschijnlijk. Ja, ja. Ja. Mensen hier aan tafel, vast allemaal wel eens een keer in Carré geweest. Zeker. Hebben jullie iets ja. met die zaal? Inderdaad, wat? hele steile tribunes, dat kan ik me nog wel herinneren. En dat je dus inderdaad, als je dan gaat bewegen en op moet staan, een lichte mate van hoogtevrees overvalt. <laughs> ja, je ja dan... dan zit je op de galerij. <laughs> je niet, Laat ik dus. maar niet struiken. Ja. <laughs> ja, ja. Samuel, Kloosterboer? Ja, ook hoogtevrees. Ja. Ja. Dat zijn de goedkope kaartjes. Nee, dat Als je dan bedenkt dat dat vroeger bankjes waren zonder leuning, dat was nog veel erg Wat was jouw eerste keer in Carré? Ja, ik ben dus niet met Carré opgevoed. Ik ben opgevoed met concerten in het concertgebouw opera's in de stad Schouwburg. Mijn ouders hadden niks met carré. En ik heb carré ontdekt als student. Dus toen ik 18 was, ging ik naar de grote stad. En toen heb ik vrijwel alle shows van uh, Freek de Jonge gezien. En uh, daar hele goede herinneringen aan. Ja. En inderdaad geïmponeerd door het gebouw. Maar ik, ik, toen ik het boek ging schrijven was het niet zo dat ik al een, Geen automatische een lange relatie met Carré had. Je bent er wel zo ongeveer gaan, in Carré gaan wonen om het boek te schrijven. Ja, zo erg is het net niet. Maar ik heb inderdaad overuren gedraaid. Um, ik heb 2,5 jaar voor dit onderzoek gehad. Dat lijkt veel, maar dat is heel erg weinig. Voor als je bedenkt uh, dat ik niet in 1887 ben begonnen als het gebouw verrijst, Maar eigenlijk al in 1830, als die familie Carré zich gaat roeren in Europa. Um, en ik heb uh, over een zolderkamertje kunnen beschikken. Paul naast Carré. Aan Wat de onbekende gracht. Ja, aan de onbekende gracht vind ik ook zo mooi. hoog achter. De onbekende gracht. Zo heet, zo die gracht. heet het. Ja. Oh ja. ja, die ligt daarnaast, hè? Ja, het is ook een, als, je daar geen, als je geen artiest bent en je hebt daar niks te zoeken... dan is het ook een stukje Amsterdam waar je nooit komt. Je hebt die majestueuze Amsterdam aan de voorkant... maar de achterkant is de onbekende de gracht. Ja. Maar ging je dan steeds zitten kijken naar wie er binnenkwam en wie er naar buiten ging of waar Nou, ik had wel thuis. wat beters te doen, ja, nee, hoor. Het, het leuke van dat zolderkamertje was dat ik de deur plat kon lopen... om koffie te halen en, en uh, af en toe een vorkie mee te prikken. Dus ik liep daar de, de zaak plat... Maar ik kom ook afzonderen en het leuke is dat je inderdaad je ziet Eddie verder zijn uh, bakje uh, soep lepelen voordat hij uh, vervolgens de zaal helemaal plat speelt. Uh, je hoort Kaitman Orchestra, Doctor Afblazen. Je komt uh, bijna ook heel, en heel de andere circusartiesten. Je hoort de noord koreanen huilen als ze horen dat hun grote leider is overleden. Oh ja, want dat circus staat daarop. Hè? Toen, uh, ja, toen... nou het is natuurlijk begonnen als circus. En het uh, theater is in 1985 teruggekeerd naar zijn roots door dat wereldkerstcircus. Maar het leuke, het allerleukste van Carré vind ik dat, nou ja, behalve kan, dan alles kan. Ja. Dus er, je, je hebt er meer dan tien genres die daar worden beoefend. laten we ja. dus beginnen bij het begin. Het, uh, u had het al over de familie Carré. Wat was ja. dat voor familie? Ja, dat is wel een familie waar ik heel erg van ben gaan houden. Een uh, circusfamilie. Um, en Oscar Carré was uh, de oudste van het uh, circusgezin van Wilhelm en Keetje Carré. En uh, ja, zoals al die jongetjes die in die grote circussen opgroeien... Uh, zodra hij uit de luiers was, werd hij op een paard gezet. Of, ik vrees al eerder. Uh, hij speelde viool op een paard, kopje duikelen, van alles en nog wat. Uh, super getalenteerd. En uh, het Circus Carré behoorde in het midden van de 19e eeuw... al tot de grote circussen van Europa. Dus dan moet je je voorstellen van Engeland tot en met Sint-Petersburg... Uh, ja, uh, kind aan huis bij de Europese vorstenhuizen. Echt de, de, de grote ja. circusdynastieën, daarvan was het Circus Carré er één. Ja, maar dan trokken ze, en dit is toch een vast gebouw? Hoe kwamen Ja, ze erbij nou, het leuke is, uh, vanaf 1864 doen ze voor het eerst Nederland aan... En dan is het nog het circus Wilhelm Carré, dus de vader van Oscar. En uh, uh, Wilhelm Carré heeft overal succes, maar in Nederland voelt hij zich het meeste thuis. In Nederland is het echt één uh, grote uh, warm bad. En dan besluit de familie daar een, een huisje te kopen aan de plantage Middellaan. En vervolgens besluiten ze ook al best snel om daar een gebouw neer te zetten. Aanvankelijk mislukt dat. Uh, ze wilden een gebouw laten verrijzen op het... Weteringcircuit tegenover de oude Heinekenbrouwerij, uh -huh. die er toen nog niet stond. Uh, dat vond de gemeente niet goed. En vervolgens is het eigenlijk tegen wil en dank die Amstel geworden. Oscar wilde een groot rechthoekig gebouw neerzetten, maar hij kon alleen maar beschikken over een vierkant kaveltje. Hm. En dat is eigenlijk, uh, dat stel ik ook wel vast in mijn boek, waarom het zo bijzonder gebouw is geworden. Een vierkant circus, ja. een stenen paradox, ja. met die steile tribunes, uh, ja, circus en theater, dus circus met een, een lijsttoneel. En je ziet in Europa al die 19e-eeuwse circusgebouwen die er zijn verrezen, zijn bijna allemaal gesloopt. Uh, carré is dat niet vanwege die dubbelfunctie. Ja. Het is wel een, ook een bewogen geschiedenis, beschrijft u ja. in uw boek. Want het <tie> ging periodes goed met carré, maar er waren ook periodes... dat het echt helemaal niet zo goed ging, bijvoorbeeld ja. in de jaren... In de jaren van de vorige eeuw? Nee, jaren zestig. De jaren vooral. zestig, vooral. Ja. Wat, wat ging er dan mis? Kwamen er geen mensen meer? Programmeerden ze er verkeerde Ja, het zijn ding. allemaal golfbewegingen. Het heeft er sterk aan gelegen wie er aan het bewind stond. Uh, toen de familie Carré zich in 1919 terugtrok, toen kwam het theater in handen van een directeur en een revue-comiek. Nou, en die maakte er echt een potje van. <lacht> het theater ging failliet. Ja. Zo klinkt het ook al. Ja. <lacht> ja. Nou ja, het hoeft natuurlijk niet, maar het, het is natuurlijk een vak apart. Zo'n enorm theater ja, want 2000 zitplaats. Dan Moet je wel avond aan avond uh, publiek ja, voor uh, precies, te ja, ja. Ja. je moet ook gewoon een manager zijn, zeg maar. Ja. En in de jaren zestig gaat het opnieuw fout. Het grappige is in, de jaren in 1925 bij het Faillissement. Gaan er al geruchten van uh, carré moet veranderen in een autopaleis, een badinrichting, oh, een wat? huis van bewaring oh. of een hotel. <laughs> nou, die hoteloptie komt terug in 1968. Dan is het theater gekocht door een hele grote vastgoed- en uh, projectontwikkelaar, Reinders Wolsman. Dat was in die tijd een begrip van de exploitatiemaatschappij uh, in Schevingen. In stemmend knikken, ja, die ken, ken op, jij ja, nog eerder. Ja, ja. ja, echt een enorme schurk. Oh. En uh, het gek is, iedereen had een beetje boter op zijn hoofd. Want je, met terugwerkende kracht kan je echt zien aankomen wat, wat, er, wat er gebeurt. Hmm. In 1968 zegt hij, uh, uh, hij heeft overal beleggingspanden. Carré is eigenlijk een beleggingsobject geworden... En hij wil het verkopen, als het even slechter gaat met de EMS... Uh, om er een hotel van te maken. Dus dan krijg je weer dat hotelverhaal. Ja. En wie heeft het gered toen? Nou ja, eigenlijk heeft Wim Polak het namens de gemeente Amsterdam gered. De gemeente van Amsterdam toen, ja. Uh, ja, eerst wethouder, financiën en kunstzaak, en later burgemeester. Uh, dat heeft he vier jaar lang slepende onderhandelingen. En het leuke was, Carré was toen echt een theater geworden van iedereen. Van, van brave families, van klaverjasclubs, maar ook van de provo's... die, die in de jaren zestig daar flink keer gingen met experimentele voorstellingen. Dus echt van iedereen. Er kwam een hele grote landelijke actie op gang. Carré is van ons. Oh ja. Dat was geïnitieerd door Mies Bouwman. En vervolgens... Uh, ja, De gemeente had dat setje niet nodig. Maar is daar inderdaad mee aan de slag gegaan. Ja, en en, en, en ja. nu is het er nog steeds. 125 jaar. Ze krijgen geen subsidie. Nee, Hoe nee. overleven ze? Nou, Het is nu gewoon echt... Uh, Echt immens zwaar, want uh, we hebben een uh, diepe economische crisis. Die die mij... ja. Ik heb het niet gedaan. Ja, niet gedaan. Oh. ja nee, maar die volgens Ewald Engelen ook nog ruime ja, tijd gaat duren. Ja, ja. En uh, um, ik ben geen deskundige, maar dat, dat, dat ziet er natuurlijk gewoon heel somber uit. Ja. Daarbij komt nog dat er enorme bezuinigingen op cultuur hebben plaatsgevonden, waarbij vooral de podiumkunsten echt onevenredig zwaar getroffen zijn. Ook nog even met die rottige btw-maatregel... die toch, ook al is die afgeschaft, impact heeft gehad. Maar Carré blijft wel bestaan? Blijft bestaan, maar als je nagaat dat ze heel lang geen concurrentie hebben gehad... Uh, zeker niet tot toen het Paleis van volksvleit in 1929 afbrandde... hadden ze echt een monopolie op het lichte amusement in de hoofdstad. Dat is nu echt zo anders met en de Heineken Musical... en Zikodome, en Van de Ende, en het Rai Theater. Het uh, dat, dat, dat is een zware tijd. Ze moeten hard werken. Mariette Wolf over haar boek Een plek om lief te hebben... geschreven naar aanleiding van het 125-jarig bestaan... van Koninklijk Theater Carré. Wat zijn uw herinneringen aan Carré of andere theaters? Wat is de allermooiste voorstelling die u ooit hebt gezin, gezien? Weet u nog uw eerste keer? Hebt u misschien een keer een date meegenomen naar het Rode Plush? Hoe was dat? Volgens mij genoeg om over te praten. Mail uw verhaal, nacht.eo.nl. Schrijf op Twitter, hashtag dit is de nacht, of Apelstaartje, dit is de nacht. Of liever nog, bel om in de uitzending uw verhaal te vertellen. 0800-1121. Denkend aan Holland zie ik de nieuwbouwwijken. Saai in oneindig laagland staan. Rijen ondenkbaar jonge eiken. Was gepland, eigenlijk, goede Op nummer 11, daarvoor aan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 geen 20.000 gulden, maar gefeliciteerd. U heeft de tweede prijs gewonnen in de schoonheidswedstrijd. Claudia de Brij en Nieuwbouwwijk. Een nummer dat niet komt van een theaterregistratie, maar van haar Nederlandse popplaat niet alleen. Een album geprezen om de uitstekende teksten van Claudia zelf. Helaas staat ze op dit moment niet in de theaters, terwijl haar tournee zo goed als uitverkocht was. Ze heeft hem geannuleerd vanwege een gebrek aan inspiratie. Op haar site ligt ze haar besluit toe. Ze zegt: Ik geloof dat je niet iets moet zeggen omdat van je verwacht wordt dat je iets zegt. Ik geloof dat je iets moet zeggen omdat je iets te zeggen hebt. En ze zegt ook, dat zal snel weer zo zijn dat ik iets te zeggen heb. Dus gewoon heb eventjes geduld. 0800-1121, dat is ons nummer voor uw verhalen... over uw herinneringen aan het theater, aan de Schouwburg. Misschien hebt u deze man wel eens gezien. We gaan luisteren naar Alex Klaassen. Nou, toen ben ik dus gaan shoppen met Jolijn, want ik moest gewoon echt even iets kopen. En toen zijn we eerst lekker koffie gaan drinken bij dat leuke tentje op de hoek daar, weet je, wel, al dat alles zo duur is. En dat was hartstikke leuk en lekker en gezellig. En duur, uiteraard. Ja. En toen zijn we daarna naar een, een galerie geweest. Of naar nou iets met kunst, in ieder geval, een soort winkel. Of althans, het was geen winkel, maar je kon dingen kopen. voornamelijk zeggen ik zeg winkel, want het was natuurlijk een galerie. En ook een soort winkel dus. En ook weer niet. En uh, daar stonden allemaal hele grote, ondefinieerbare dingen in de ruimte. Echt dat je denkt: Nou, wat staat dit in godsnaam allemaal voor? Ja. En toen zag ik daar op een gegeven moment een, een ding, een soort kubus van klei, maar ook weer niet. En er stak ook iets uit. En toen zei Jolijn op een gegeven moment tegen mij. Zeg, moet je dat niet gewoon kopen? Want ze hadden het naar de kerken.' En ik zeg, ja, ik zit er naar de kerk, Ik zit het, ik zit het aan te staren. Ik, maar ik, ik, ik, ik, ik, snap, ik, ik weet niet wat het is. Ik snap niet wat staat. En toen zegt ze, ja, pak dat nou uit. Als je maar kunt betalen. Nou ja, ik kon makkelijk betalen, dus dat heb ik toen maar gekocht. Alleen, het past niet in de auto, daar was het veel te groot voor. Dus ik heb ik gevraagd dat ik het misschien ook even thuis kon bezorgen. Nou, dat kan dan makkelijk, dat kost alleen wel 1800 euro extra. Maar ja, dat kon ik helemaal makkelijk betalen, dus dat was geen probleem. Toen zijn wij naar een kledingzaak geweest. en Een boutique, zoals dat dan met een duur woord heet. Met allemaal hele vreemde jurken van een of andere ontwerper met een hele moeilijke naam die ik niet kon uitspreken. en Een Japaner waarschijnlijk, of een of een, of een Thai, of een, een Koreaan, of nou weet ik het, een of andere Aziatische idioot waar ik nou niet van uit kan spreken. En, en toen zag ik daar op een gegeven moment een jurkje hangen. Of nou, het was niet echt een jurkje. Het was eigenlijk, ja wat was het, een soort grote lap stof met spiertjes er ander aan. En, en er stak ook iets uit en, en... Nou, die was in ieder geval heel erg duur. Echt heel duur. Dus die heb ik toch maar gepast en die zat op zich niet heel lekker. Ja, um, eigenlijk helemaal niet. Het, het lubbelde ontzettend bij mijn borsten en ik keek ook in de spiegel en ik... Ik dacht ook bij mezelf: Nou, dit ziet er werkelijk niet uit. Maar <lacht> nou goed, ik kon het makkelijk betalen, dus doe ik toen maar meegenomen. En uh, Jolijn zegt ook: Ja, met gek als je het laat hangen. Toen zijn we naar een Meulboulevard geweest een, een soort lodge, zoals dat. Um... Of althans, het was geen loods, het was een meubelboulevard. Maar het oogde heel erg als loods. Het was groot en industrieel. Maar het was geen loods. Het was een meubelboulevard. En ook een soort loods, dus in mijn ogen. Althans, in Andermans ogen waarschijnlijk niet. In Andermans ogen waarschijnlijk meer een meuboulevard, maar in de mijne niet. Ik vond het meer een loods. Wat het niet was, want het was een meuboulevard. Maar ook een soort loods, dus. In mijn ogen. En ook weer niet, want dat was het niet, officieel. En daar stonden allemaal hele moeilijke meubels van een of andere Deense ontwerper... En door. door. door. door. door. door. door. door. door. door. door. door. door. door. door. En toen zag ik daar op een gegeven moment een, een tafeltje staan, zo poepig. En, en nou, het was niet echt een tafeltje, het was eigenlijk meer een soort, ja, wat was het, een object. Althans, je kon er iets opzetten, maar je kon er bijvoorbeeld ook iets anders schuiven. En, en er stak ook iets uit. En als je het omdraaide, dan is toch nog een soort massageapparaat voor je voeten. Nou, echt dat je denkt, wat moet ik ermee, wat heb ik er aan? En wat stelt het eigenlijk aan principe in godsnaam woord? Van, het was in ieder geval het duurste wat ze daar hadden. En dat kon ik makkelijk betalen, dus dat heb ik toen maar gekocht. Ja, weet je, ik denk dat je kan bij allemaal hele goedkope troep gaan aanschaffen. Maar het is toch veel leuker om echt iets van waarde te hebben, nietwaar? Dan nou, geniet je er ook nog eens een keer veel meer van. En je doet er ook nog eens een keer langer mee, waardoor het op den duur nog goedkoper is ook. Niet dat ik daarmee bezig ben in verder geen ene fluit. Alex Klazen uit zijn voorstelling Eindelijk Alleen uit 2009... Carré bestaat 125 jaar, daar hebben we het over. We hebben het over ook andere theaters. Wat zijn uw herinneringen aan Carré, andere theaters? U kunt bellen, 0800-1121. De heer Leidsman heeft gebeld, goedenacht. Ja. Ik voel mij best wel een beetje vereerd dat, dat u hebt gebeld. Ja? Ja, want u hebt een heel bijzonder verhaal. Nou ja, geen bijzonder verhaal. Het is een klein beetje historie. Ja, vertel eens. Nou, ik uh, ging vrijwel iedere zondagmiddag uh, naar Carré... voor 15 cent op de zijgalerij. Voor 15 cent? Ja, en uh, de middaggalerij was iets duurder, was 25 cent. En uh, de, uh, de, uh, de loge en de parterre enzovoort... Die waren, ja, wel 40, 50 cent. En dat, dat was veel in die tijd? Uh, ja, ja, ja, En over welke tijd spreken we? Nou, dan spreken we over 75 jaar geleden. Zo. Hoe oud bent u nu, als ik vragen mag? 84, mag u vragen. Ja. En, en dus toen was u ja, een jaartje of 8, uh, 9? Wat zegt u? Een jaartje of 8, 9 was u toen? Ja, 8, 9... Ik ging uh, soms met mijn broer, die was vijf jaar ouder. Ja. Maar ik ging ook vaak alleen. Oh, ja. Ik woonde vlakbij de Amstel. Ja. Dus ik liep langs de Amsteldijk, zo naar Carré toe. En, en had u dan van tevoren al gekeken wat er speelde? Of um, ging u er gewoon naartoe nou, het was, uh, zag u het wel? Nou, het was vrijwel altijd varieté in Carré. Okay. En dan hebben we nog een periode gehad van operettes... En wat vond u het en mooiste? Het waren uh, vaak Franse operettes. Met uh, Johan Boschamp en de Spijk als. Uh, ja, de uh, hoofdrolspelers. En wat vond, Een wat vond de mooiste, u het, het mooiste? mooiste ja, dat vond ik altijd de dragonders van Villa. Oké. Okay. En waarom vond u dat zo mooi? Ja, dat was uh, ook uh, bijzonder. Want er werd zo mooi bij gezongen. Ja. En later ging ik naar Snip en Snap. Ach ja. En uh, daar werd een keer de zaal afgebroken, of iedere avond, werd de zaal afgebroken door het liedje. Als op het Leidseplein de lichtjes branden gaan. K Kent u de tekst nog? Eh, uh, ja. Eh. Uh. Als op het plein de lichtjes weer eens branden gaan. Ja, dan ben ik een regel kwijt. Ja. En dan is het iets van lieve schat. En als u dit zingt, denkt u dan ook gelijk aan, aan Carré? Wat zegt u? En als u dit zingt, denkt u dan ook gelijk aan Carré? Uh, ja. En waar ik uh, ook veel aan, nog veel aan gedacht heb... En aan... Een van de, de mensen die de plaats aanwezen beneden... daar hadden wij een mooi zicht op... die zag er zo keurig uit altijd. Oh ja. In, uh, een zwarte, ja het, was, het leek op een jacket, maar in ieder geval... het zat tussen chaket en smoking in. Eh, kunt, u, kunt u mij en de andere luisteraars eens meenemen? Um, Wat vijf, zegt u? 75 jaar geleden, Carré. Hoe, hoe zag het eruit? Hoe was de sfeer? Kunt u, kunt u dat eens vertellen? Ja, eh... Uh... Wij wisten niet beter, maar het waren houten banken boven. Met een klein randje opstand. En dat was met een soort metalen krul afgescheiden. naar zoveel plaatsen. En je moest altijd zorgen dat je een beetje op tijd was. Want dan kwam je wat meer naar de middenhalerij. Oh ja. was, het, was het populair... Ja, en uh, wat me ook opviel, wij moesten over de ijzeren trap naar boven en beneden. Buitenom. Ah, echt buitenom, omdat, omdat u zo'n goedkoop kaartje had. Ja, ja. dat was duidelijk uh, onderscheid gemaakt. Ja. En... en de mensen die daar de plaats aanwezen, ja, die zagen er wat uh, uh, eenvoudiger uit. En zeer uh, bijzonder was de portier met zijn, met zijn rode pak. Oh ja, waarom was hij dan zo bijzonder? Dat is... Uh, nou ja, die kende iedereen en uh, wist vrij veel van, uh, van bezoekers. En uh, als ze geen kaartje hadden, kon je wel eens met hem praten of er nog een mogelijkheid was... Van een teruggebracht kaartje. Hmm. En, en spaarde u voor, voor die kaartjes? Want u ging elke week eigenlijk hè? in die tijd? Ja, dat, uh, ik kreeg wel wat geld, maar ik kreeg voor boodschappen doen voor buren enzovoort. Ook weer uh, een paar centen, soms 2,5% cent of zo. Nou, dat was uh, een aardige bijdrage. ja. Om naar Carré te gaan. En was het iets waar u elke week naar uitkeek? Uh, ja, wij vonden het eigenlijk heel normaal dat we naar Carré gingen. Mijn broertje en ik, of ja. mijn broer dan, ja. die was wat groter. Ik heb zelfs één keer de kans gehad om beneden te zitten in de plusje stoelen. Oh ja. <laughs> er was namelijk een meneer die had een kaartje over. Die wilde die kwijt. En dat konden wij tegen een redelijk bedrag overnemen. En toen hebben we samen op één stoel gezeten. Dat kon je, nog met die, uh, met die uh, kleine billetjes Maar zien, we he? vonden eigenlijk, als ook als de circus was, dat je beter boven kon zitten. Oh ja, waarom? Mooier uitzicht? Ja. Ah. En je had uh, een beter overzicht. Want beneden kijk je eigenlijk iets omhoog. En, en tot welke leeftijd hebt u dit gedaan, elke week naar Carré? Uh, nou, uh, tot gedeeltelijk in de oorlog. En daarna werd het wat minder, want uit had ik andere belangstellingen. Want je wordt vergroten. En, en hoe was het om in de oorlog naar Carré te gaan? Ja, want het uh, sneep waren er met wat ik net noemde... Het uh, liet als, het, als op het Leidseplein de lichtjes branden gaan. Ja. En daar dus in het decor dus een, uh, een soort Leidseplein gemaakt. En dan gingen de lichtjes aan in dat decor. En letterlijk, zoals ik al gezegd heb, werd de zaal afgebroken. En, en gaat u... Ja, in vergeurlijk uh, dan. Ja, ik, ik begrijp het. Eh, ga, gaat u nog wel eens naar Carré of, of is dat voorbij? Um, nou, een heel enkele keer ga ik nog wel eens naar Karee. Uh, ja, ik uh, kende Wimpolak En ik ben ook bij zijn, uh, laat ik zeggen, uh, uh, aanlegstijger geweest. En dat is de Wimpellakstijger. En de kaartjes zijn wel wat duurder geworden, hè? Ja... Maar ik verdiende ook van je. Ja, ik begrijp het. Mag ik u bedanken voor uw prachtige verhaal? Helemaal geen dank. En uh, ja, genieten van, zou ik zeggen, van Carré. Blijven van genieten. Nou, ik, uh, ik heb er echt van genoten. Hebt u misschien uh, Freek de Jonge of Herman van Veen ook wel eens gezien? Ja, dat... Uh... Het was, laat ik zeggen, de tweede generatie of derde generatie. Dat, dat was niet meer het oude intieme carré. Nee. Dat was in de periode dat het met carré niet zo goed ging, eigenlijk. Oké. Okay. Financieel. Vindt u het goed dat we er toch naar gaan luisteren? Naar een liedje van uh, Herman van Veen met Freek de Jonge samen? Dat is prima. Oké. Okay. Meneer Leidsman, ik uh, wens u nog een hele fijne nacht. Nou, nou, ik wens u veel succes. Dank u wel. En, en uh, Nou ja, doorgaan is het enige wat ik kan zeggen. Dat gaan we zeker doen en blijf luisteren. Nou, tot ziens, hè. dank dag, u wel. Dag. Wilt u ook uw verhaal vertellen? 0800 1121 En hier zijn Herman van Veen en Freek de Jonge... met Staakt Makkers Staakt uit 1999. We kunnen veel, dat zullen we de wereld tonen Van goede wil en uiterst doelgericht Schieten kruisraketten door het duister Bij het inslaan wordt de wereld opgelicht Kinderen sterven in de armen van hun moeders Op de vlucht door waanzin opgejaagd Graven ontheemd in vreemde aarde Het zijn clichés, verdriet klinkt afgezaagd Staakt makkers, staakt vuren Help kinderen, help de buren. Voetmoeders, voet de monden. Heel vrienden, heel de wonden. Sloop mensen, sloop de muren. Staakt makkers, staakt het vuren. Alles is al eens gezegd, voor je vaak zeggen. Wij zingen niet meer dan het oude lied. Wat rest ons anders dan het eindeloos herhalen. Geweld is onmacht, brengt alleen verdriet. Herman van Veen samen met Freek de Jonge staakt Makkers staakt uit 1999. Het is een single als single uitgebracht om geld op te halen... voor hulpprojecten van War Child voor kinderen uit Kosovo. Ik heb Herman van Veen uh, gezien, uh, een jaar geleden volgens mij was dat, in Carré. En uh, nou, dat was de tweede keer dat ik hem zag. Ik was opnieuw ontzettend onder de indruk... wat een man die daar toch staat dan op het podium. Wat een power, wat een energie, een kracht en... Uh, uh, levenslust en optimisme. Uh, daarom ga ik naar het theater. Dat is mooi om te zien. Daar krijg je inspiratie uh, door en energie van. Ik ben heel benieuwd wat het theater met u doet. Wat uw herinneringen zijn aan Carré. Of aan andere theaters elders in het land. Laat ons weten. 0800 1121. En dan gaan we nu luisteren naar Toon. Toon Hermans. Deze stoel, dames en heren, moet ik u even laten zien. Die heeft namelijk een bijzonderheid. U raadt nooit wie op die stoel gezeten heeft. Daar heeft mijn zuster op gezeten. <lacht> ja, u zult zeggen, wie is jouw zuster dan? En mijn zuster, dames en heren, dat is een uh, toneelspeelster. U zult haar niet kennen, want uh, ze speelt uh, onder een pseudoniem. Maar, uh... <lacht> Ja. Ik zeg het verkeerd, dat doe ik hem weer in het lachen te maken natuurlijk. Hè. Maar mijn zuster heeft hierop gezeten, hè. En die heeft het gepresteerd, dames en heren, om in een toneelstuk drie uur lang op die stoel te zitten. Nou, dat is geweldig. hoor. Om acht uur ging het doek open en toen zat ze er al, zeg. Om elf uur ging het dicht, toen zat ze er nog. Nou, niet te geloven. Geweldig, geweldig. Alleen maar zitten, zeg. De mensen in de zaal, ze wisten niet wat ze zagen. Hier zat ze, hier heeft ze gezeten. Geweldig, hè. Er waren mensen in de zaal, die hadden zelf gezeten. En die zeiden, nou, zoals zij zit, ze heb ik er nooit zitten. Prachtig, hè? Prachtig. Er stond ook in de krant, die zit stond erin, hè, in de krant. Hè? Die, die vrouw die zat daar met een noblesse, hè? Met een oblige, hè? Met, met, met alles zat die vrouw daar. Prachtig, prachtig, hè? En toen het stuk afgelopen was, toen heeft ze mij die stoel geschonken... en die staat nou iedere avond op het toneel als een souvenir de masseur. Souvenir de masseur. Dus, dus dit is de massagestoel, dames en heren. Mijn zuster heeft hier gezeten. Ik kan het u even laten zien, dan kunt u het allemaal zien. zal het even goed laten zien, dan kan iedereen. Ook boven, dames en heren. Ik vind het leuk om het u even te laten zien, nietwaar? Hier heeft ze gezeten, hè? Het is voor mij een kleine moeite om hem even zo te houden, nietwaar? Kunt u kijken, kijkt u maar, hè? Toon Hermans uit 1958. Je hoort het wel een beetje aan de ruis. Al heel erg oud. Um, fragment uit De Stoel. De stoel waar zijn zuster op gezeten had. We hebben een mailtje gekregen. Een mailtje van René van Kappel. Hij schrijft... Goedenacht, hierbij mijn zeer goede jeugdherinnering aan Carré. Geboren en getogen in Amsterdam... als op een na jongste samen met mijn gehandicapte tweelingzus. Mijn verjaardag vierde ik met vriendinnetjes. Maar de verjaardag van mijn tweelingzus, die geen vriendinnetjes had... werd elk jaar gevierd met een bezoek van ons tiener... aan Circus Strasburger in Carré. Het was elk jaar fantastisch en mijn liefde voor het circus is daar geboren. Al die wilde dieren die natuurlijk doodeng waren... al die clowns en vooral die vele paarden waarop allerlei kunsten uitgevoerd werden. In één woord prachtig. Niets heeft mijn ervaringen daarna nog kunnen overtreffen. Of het zou The Lion King in Scheveningen moeten zijn. Nog altijd ruik ik die lucht die daar hing van zand en paardenmest. Reuze spannend allemaal. Dit was mijn verhaal. Ik wens u nog een goed programma. Uh, René van Kappel, hartelijk dank. Uh, mocht je je verhaal uh, verder willen vertellen... Uh, hier in de uitzending, dan moet je even bellen. 0800-1121. zou ik zeer waarderen. Hebt u nou ook een verhaal, bel ook. 0800-1121 voor al uw herinneringen aan Theater en Schouwburg.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 Touch soundtrack van de film Alles is Liefde. De gelijknamige titel is van dit nummer Alles is Liefde van Bluff. De akoestische versie. Hij was laatst weer op TV en de opvolger die is nu in de bioscoop Alles is Familie. En die heeft gisteren de status van gouden film bereikt. omdat al meer dan 100.000 mensen hem hebben bezocht sinds de première. Emeline, goedenacht. Goedenacht. Wat is uw herinnering aan het theater? Ja, ik vind het een bijzonder mooi theater. Je bedoelt een... carré dan, hè? Ja, carré. Ik hoor wel heel erg een echo, moet ik zeggen. En ik heb de radio uit. Oké, okay. nou dan gaan we gaan kijken of we er iets aan kunnen doen. Ja? Ik praat ondertussen ja. rustig door. Um, dus um, ik ben van mijn leven, maar dus omdat ik dus uh, niet in Amsterdam woon, maar in de provincie zal ik maar zeggen, mm -hmm. twee keer in Carré geweest. Ja. En uh, dat was al jaren geleden, toen ben ik naar de Cats geweest. Ah, de musical. Dat, vond ik, die, dat was de musical, ja. ja. Dat heb ik geloof ik zelf twee keer gezien. Oh, ja, Zo leuk vond u het? <laughs> hm? Zo leuk vond u het? Ja, want ik, ja, ik vond toen echt van, uh, dat ik het nog een keer moest zien of dat iemand anders mee moest. Dat weet ik al niet meer precies. En vorig jaar ben ik dan naar uh, Serge Lama geweest. Ja. En dat zal misschien een heleboel mensen niet zoveel zeggen. Nee, zeg zegt mij ook niets. nee. Nou, toevallig was hij vanavond even te horen in de wereld draai door. Oh ja. Ja, dat vond ik wel enorm verrassing. Ja, Wat is het? Toen, uh, toen liet ze even, ze hebben tegenwoordig over Franse chansons daar. En toen werd hij dus wel eventjes uh, ja, getoond en kon hem even beluisteren. Maar ik heb hem dus vorig jaar dus, uh, ja, in Amsterdam... Uh, in Carré, dus uh, kunnen horen en zien. Is het voor u bijzonder om een voorstelling in Carré te zien? Is het anders dan een voorstelling bekijken in een ander theater? Mm, ja, toch wel, denk ik. ja. Wat is dan ja. het grote verschil? Nou, het verschil is al van, uh, ja, dat je gewoon eigenlijk toch in een andere stand bent. Dat je daar naartoe moet. Ik heb, we hebben ook een hotel gereserveerd. <laughs> het is dan... Wat een gedoe. <laughs> ja, ja, het is een heel. Het is een heel gedoe. Ik bedoel, je doet het niet, maar je ja. doet het niet even zo. Ja, en het theater zelf, is dat ook, vond u dat ook extra bijzonder dan, dan een ander theater? Nou, dat weet ik eigenlijk okay. niet. Nee, voor mij is het wel heel erg belangrijk eigenlijk wat er zich dan op te doen afspeelt. Ja. Maar het is wel een mooi theater, hè? Het is een prachtig theater, ja. Ja. Maar mijn eigen stad hebben we eigenlijk ook wel een heel mooie. Dan ben ik wel heel benieuwd waar u woont, eigenlijk. Nee, Oké. Okay. Mag ik u bedanken, uh, Emelien? Um, zometeen, na drie uur, praten we verder in Dit is de Nacht over het theater. Tot zometeen.